Uh, welkom terug bij de Echte Janne. De radio is overpond. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Kijk, Beeldtikje op echtejanne.nl. De hashtag op fitter is Echte Jan. Je kunt straks gratis gaan bellen met 0800 1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is het even mysterieus als verrassende. Het raadgevende referendum is een totaal zinloos instrument. Maar nu eerst Jan. Ja, maar nu eerst wat, Jan? Nou, dan gaan we weer door onze hoofdgast. Er zit een groot gat in het midden van de politiek, daar waren we net gebleven. En de politiek is weer net zo verkoken als tien jaar geleden. Daar waren we net ook gebleven. Hoe moet het dan nu wel verder, Mat Herben? Daar waren we net ook gebleven. Even nog heel even over, het, uh, over de stelling van vanavond. Dat is het raadgevend referendum. Een totaal zinloos instrument, noemen wij dat. Want, uh, ja, dat, dat wordt nu, uh, Pim heeft dat, uh, Pim, Geert, Geert heeft dat afgestoft. Dat was een idee van de PvdA ooit, van Samson en de boel. Uh, en, en nu gaat het er toch doorheen komen. Wat ja, zegt is als het aan de LPF had van, van wel je gelegen, had, was de burger veel vaker geraadpleegd. Ja, dus misschien ja, moet je nee. nog meer vragen ja. of hij ook van het raadpleegt. Nee. Nee. Ja, nee. nee. Ik nou, denk zeer, toch niet die, de, de dat het zo af is om een raadgevende referendum uit te schrijven. Maar laten we het, het is een lulkoek. Ja, Jan 1 of Jan 2, hoe moet ik daarop nou op Jan antwoorden? 1, de ster Jan. Kijk, het punt is... Ja, eh, eh, eh, Jan Roos heeft, zou ik maar zeggen, Jan R. Maar dat klinkt meer of hij gezocht wordt. Hè. Is, uh, die... Nou, ik word er gezocht, hoor. Een ja. hele reeks lekkere hey, die helikopters uh, boven je, je huis, Jan. Dat mocht je willen. Ja, ja, nee, dit is echt waar. Nee, maar even serieus. Jullie denken misschien waarom ik zo zenuwachtig hier zit. Maar ik krijg er altijd een door dat er boven mijn huis een helikopter hangt. Omdat er drie boeven uh, rond, ja, boes, rond, die rondom de tuin. Die boeven zijn slim. Die weten dat jij nu in de uitzending zit. Dus ja, God je kan een gigantische villa zien ze pop pop pop. pop. Ja, dat, deze, ja, dat is nogal wieders. Maar goed, in ieder geval maar, is het kijk, raadgevend, een raadgevend referendum. Jan heeft natuurlijk wel gelijk als hij zegt: Het zou een fopspeen kunnen zijn, omdat een raadgevend referendum hoef je als regering niet aan te houden. Maar, nou. Dan zeg ik erbij, ja, maar het is ondenkbaar. Als er, als er een raadgevend referendum wordt gehouden... iedereen naar de stembus gaat en zegt... ik ben voor of tegen een mag, federaal Europa... Mag, mag, dat mag. je vervolgens zegt, ik trek me er niks van aan. Nou ja, maar dat mag, is gebeurd, een Europese grondwet. Dat keer ja, daar ben ik alles van, ja. Alles ja, he? van. ja we hebben we, we, we, we, we flink in de poepert genomen, hè? Ja. ja, maar uiteindelijk is hij toch afgeblazen. En, ja, ja, doei! Ja. Met je typex, andere titel erop, drie komma's nee. en een punt veranderd en hoppatee! Nee, Jan, het, ja. maakt, het maakt al enorm verschil of het Europese grondwet heet... of Europese, wat is het, verdrag. Voilà, voilà, voilà, oké, prima, maar dan leg je hem nog een keer voor. We hebben daarmee wel die federalisering tien jaar kunnen tegenhouden, ah, minstens. Oh, nou, top, maar nu, het gebeurt nu toch, dan leg je hem toch nog een keer voor? Ja, natuurlijk, Ben met je. Ja, en dat doe je dus eh... niet. Dus het volk denkt. lekker om met je referendum. Het punt is: dit kabinet, en het valt me ook moet zeggen, tegen van de Partij van de Arbeid, zijn zelfs bang voor een raadgevend referendum. Ja. Dat vind ik eigenlijk, eh, nou, maar dat zouden die gewoon komen omdat ze eigenlijk denken. Jezus, Dat stomme klootjesvolk, dat snapt er niks van. Dus stel je voor dat, ze, dat we ze wat laten vinden. Dan vinden ze waarschijnlijk iets heel erg doms. Of misschien zelfs iets wat wij niet vinden. Nou, en dan hebben we een probleem. kan je vertellen wat het is. Nou, arrogantie. Ze vinden uh, het klootjesvolk geen klootjesvolk. Ze weten alleen dat het klootjesvolk helemaal geen zin erin heeft. Dus de uitslag is dan 80% tegen. Jawel, maar dat is maar het klootjesvolk. En, nee, he, dan. en dan moeten ze daar dus wat mee. En dan hebben ze geen trek <lacht> aan. Dus ze doen het dit. Zo, wat dacht jij ervan? Hè? Ja, je hebt gelijk. Mooi. Ja. Ze ik... weten namelijk dat dat, uh, de be Kijk, de, dat klootjesvolk is niet zo dom En het probleem was, dat hadden we ook in 2005... Toen ik in de Tweede Kamer, toen uh, zei de Kamer... we zullen het nog eens uitleggen aan de burger... waarom de grondwet belangrijk is. Dus ik, op het moment dat u dat gaat doen... weet ik zeker dat u gaat verliezen. Want hoe meer je erover vertelt... en hoe meer vanuit die houding zal het u wel even uitleggen... toen kwam er een grondwetkrant. Ja, als je dat als burger leest... nou jongens, jongens, wat wordt in het pak genaaid? En hoe meer je beseft wat er gaande is in Europa... des te duidelijker wordt dat er in Brussel een club zit... die werkelijk denkt... Soms met de beste bedoelingen hoor. Van wij weten wat goed is voor jullie. Ja, dat hadden ze en, in Duitsland op een gegeven moment ook. Ja, he, de precies. beste bedoelingen. Ja. En, iedereen, en men <laughs> denkt een federaal Europa. Met andere woorden. Maar het is, je kunt je toch niet voorstellen. dat. Ik snap niet dat er mensen zijn die denken dat... Engelsen, Nooren, Zweden, Nederlanders en Grieken... allemaal dezelfde manier van bestuur willen hebben. Dat kan ik me met de pet niet bij. Nou, dat is ook, zo, is ook, is ook precies uh, niet zo. En weet niet wat bijzonder is, hè, ik ben eigenlijk best wel heel erg sterk... en veel mensen misschien ook, veel luisteren ook, Europeaan in de zin van, ik hou van Europa... juist omdat het geen eenheidsworst is. Ik wil geen Coca-Cola Europa. Ik wil juist een Europa waar ik feta kan eten in Griekenland... Chianti kan drinken in Italië... en, en, en waar ik uh, paella kan eten in Spanje... en ik heb behoefte aan Brussel, dat roept... alle worsten en alle kazen moeten dus en zo gemaakt worden. Europa moet zich gewoon niet bemoeien met die afzonderlijke landen en die afzonderlijke landen weten de rommel goed hoe ze hun broek moeten ophouden. Nou. En het enige wat je wel, het is juist misgegaan omdat we, omdat we die Grieken bijvoorbeeld en die Italianen zelf de vrijheid gaven de banken te plunderen en omdat de politici zelf zeiden van ja we moeten de kredieten verruimen en we voeren een euro in enzovoort. Het is allemaal goed, goed, goed. Het is gewoon juist door de mensen die met die met die federale overwegingen bezig waren, en die dachten van, dit komt allemaal helemaal dik voor elkaar. Als we eerst zorgen dat we een federale munt hebben, de euro, dan komt vanzelf ook dat federale Europa wel. Dat gaat gewoon niet werken. Maar als je bent een groot voorstander van het referendum? Ja. Ook een referendum over de JSF? Jo, mag van mij. Nou, dan weet je ook het antwoord al. Mensen ja, vinden het namelijk onzin. Ja, maar als ik een referendum... Een duur onzin ja, ding. Nee, nee, een referendum krijg je ook de kans om uit te leggen wat er werkelijk speelt. Ja, maar Matt, als jij dan op televisie gaat zeggen... ja, dan staan de Turken straks bij ons aan de grens. Nee. Dan denken ze, ja, dat zal wel, joh. Nee, dan leg ik gewoon uit. In Nederland wij, gaan wij 4 à 5 miljard uitgeven... In, in 30 jaar, overigens, aan een straaljager. Dan krijg je daar 20 miljard aan orders voor terug. Alleen op al de btw en de loonbelasting... van de 15.000 mensen in onze luchtvaartindustrie... maakt in feite dat we, dat we helemaal niet veel geld uitgeven aan die... We eerst. krijgen we eigenlijk bijna gratis. Eigenlijk wel, ja. Als je het omdraait, wat gebeurt er nou als we niet de JSF kopen? Ja, daar staan we nou, voor lul. Dan, dan, is dus, dan is dus de high-tech-industrie binnen no time verdwenen uit Nederland. Want Fokker heeft alleen al 4 miljard in zijn zak aan orders. Wat, wat moet jij doen als bedrijf als jij niet mag meebouwen aan de JSF? Dan gaat Fokker dus naar Amerika, waar ze niet toevallig vorig jaar een hebben, fabriek hebben geopend. Dan gaan ze naar Turkije en dan gaan ze naar andere landen die wel die ESF kopen. Want ze willen die 4 miljard, ze moeten die 4 miljard natuurlijk te gelden maken. Dus binnen no time zijn wij duizenden banen kwijt en worden wij een achterlijk land. Want de high-tech industrie is luchtvaart, scheepvaart, radar, elektronica. Als die uit ons land verdwijnt, dan zijn we echt in de aap gelogeerd. Een achterlijk land en in de aap gelogeerd, Jan? Ik zeg, dat klinkt allemaal niet verstandig. Nee, dat lijkt me ook niet helemaal lekker. Ik denk trouwens dat er best veel mensen zijn die wel een staal gaan willen. Ik denk het niet. Want ik bedoel, er wordt zo vaak geroepen van... Uh, dan bezuinigen we wel op Defensie. Dan bezuinigen we wel op Defensie. Want ja, het is makkelijk snijden natuurlijk. Ja. In tijden van ja, vrede. Maar, maar, maar, ja, maar dat, dat is Maar als die jongens al. straks weer met, met hun staalhelm aan de grippenberg staan... en wij hebben weer ja. vier mannen op een fiets met een oud geweer... Met je Lee dan Enfield. Dan lullen we wel weer ja. anders. Dat dacht ik zo. Ja. Ja. Juist. Ja. Ik dacht, daar komt wel een kot naar leuk. Nee Zo. Ja. ja. Hij is een beetje weinig alert vandaag, hè, De Gebouter. De uh, gebouter heeft denk ik aan de paddenstoel er zelf gezeten. Nee, in plaats ook. van ja, er te wonen. zitten te knappelen weer. Ongelooflijk. Hey, uh, we zitten dus in, in een vrij grote crisis. Hè? De triple dip. Zitten we, we zitten nu in, in, in de derde. Triple dip, wat is dat dan, joh? Ja, de derde dip de Oh, de, de triple... derde, de derde de recessieperiode. De ja, we... oké. Okay. Nee, dat was mooi, hè. Dan had je dus eerst een recessie, ja. een dip... en dan zeiden ze op televisie, de economen... Ja, maar er komt geen dubbeldip. De nee. Dip. Nee, nee, geen dubbeldip. Zeker niet. Oh, uh, een dubbeldip. Nou, een dubbeldip, maar... Uh... Er komt geen trippeldip. Nee. nee, nee, nee, nee, geen trippeldip. En weet je wat leuk is, Jan? Dat zijn dezelfde mensen die er zoveel van weten dat ze ons elke week verdommertje uitmaken. Dat, ja, ja, hebben, ja, dat ja. is toch wel een ja, geest. Dat he? is wel een geest. Uh, wij worden niet gegeten door de Staten, jongens. Nog steeds niet hoor. Maar we zitten in een trippeldip. Nee. En dan kan je zeggen van uh, hoe komen we eruit? Dan kan je ja, aan iedereen alles voorleggen, maar dat doen we vandaag. Aan Want Die heeft er verstand van. Wat, hoe komen we eruit, die trippeldip? Hoe komen we uit de recessie? Of zeg je van, uh, sla mij even over, jongens? Nou, sla me even over. We komen er gewoon namelijk niet uit. Oh, lekker dan. Uh, this, uh, this, uh, this uh, we zitten nu naar, naar, naar de quattro dip. Gaan we naar de quattro dip? Nou, dat denk ik niet, hoor. Hey, ze nee. uit. Wat, wat, wat, je bedoelt waarschijnlijk iets in de sfeer van zo mooi als vroeger... met al die groeicijfers. Wordt het nooit meer. Maar wat, wat gebeurt er dan wel? Exact. Nee, het enige wat we kunnen doen is doormodderen op de huidige weg. We willen geen Big Bang, dat Europa uit elkaar spat. En uh, dat we de Grieken dus wel waar kwijt zijn... maar dat ook de, de euro uh, helemaal niets meer waard is. En dan hebben we echt ook een groot probleem. Dus de schade van het eindspatten van, van de euro en Europa is, is waarschijnlijk eh, groter dan van het doormodderen. Dus wat we moeten doen is doormodderen, zorgen dat de regeringen en de banken buffers opbouwen. Zodat we over een jaar of twee, drie, eh, de landen die zich niet aan netjes aan de voorschriften houden, zoals de Grieken of misschien de, de Spanjaarden, eh, gewoon keurig netjes eruit kunnen zetten of later vertrekken ah. in hun eigen belang. Maar we moeten dus pappen en nat houden en, en, en dus ik denk dat we nog een ramp, aantal jaren in de crisis zitten. Een dus, jaar of dus, 5. dus dus, dus uh, een lichte kleine samenvatting is dus we blijven dus aanklooien... totdat we gewoon die buffertjes een beetje groot genoeg hebben zodat we die dat dat dat dat de tuig eruit kunnen ja. schudden, Oh. oh dus de Grieken zijn geen tuigen. Nee ja, hoor. Je ja, hebt aardige Grieken ook nee. hoor. Hoezo? Weet hoezo. wat? Nee, nou. nou, maar Jan, Jan Heemskerk zei het net eigenlijk goed. Die, die economen. Ja. ja, die economen, daar heb ik niet. Ik heb het eerder niet zo'n hoge pet van op. Je oh, je kunt geen, ik ook niet. Als ik als ken je, er eentje je, die, die, die van Kuppenveld of zo. Ja, dat is een belegger. Dat is nog erger. Oh ja, die klets ook nog wel eens. Economie is net als politiek gewoon een verhaal dat gaat over mensen. Het gaat over vertrouwen tussen burgers vertrouwen tussen regeringen. Het Precies. Heeft heel, het heeft helemaal niets te maken met allemaal uh, statistische gegevens... en nee, econometrie nee. en allemaal berekeningen. Dat slaat eigenlijk nergens op. Dan dus ga je alles waarmaken. Maar wat ik dan denk, Jan? Als we nou allemaal, een heleboel dingen hebben gehoord... maar één ding blijft over, er wordt bezuinigd, bezuinigd, bezuinigd... niemand heeft meer geld om uit te geven en dan komen we er dus inderdaad niet uit. Nou okay, kijk, je kunt ook andersom redeneren. Waarom, ja, waarom, waarom namelijk de boel niet helemaal naar de kloten gaat, als ik even die term mag gebruiken. Zeker. Nee, zeker, maar altijd... kom maar op, Mat, zeg maar. Kijk, kijk eh, landen als China, eh, eh, waar, die hebben natuurlijk... Chinezen. Nee, laat ik het anders formuleren. Die beleggers, die, die, die, die financiële markt waar het <lacht> over gesproken wordt... die hebben geen alternatief anders dan de, ook de euro overeind te houden. Ja. Als de euro in elkaar klapt, eh, dan eh, zijn zij ook hun centen kwijt. En de Chinezen zijn ook hun centen kwijt. En Geert wil terug naar de gulden. Nou, ik... ik eh, ik, ik was zelf, we hebben dat zelf in 2002, in 2003 ook voor gepleit voor een onderzoek in ieder geval. Want toen we zagen we de bouw al aankomen dat het wel eens een keer de verkeerde kant kon opgaan. Maar goed, nu in dit stadium zeg ik, ik wil nog steeds wel best nadenken over de gulden. Maar eerst moeten we gewoon de euro, Europa moet uit de gevarenzone halen. Dat je, dat je een veilige aftocht kunt blazen, zogezegd. En eh, dat betekent dat je je moet indekken... in die zin dat je, je ook verzekert van de steun van landen... als bijvoorbeeld China en dergelijke. Maar de Chinezen hebben er niks aan als de euro in elkaar stort. Ja, ze afzetten eh, mij nog weer. Dan is ook dan dondert China namelijk ook in elkaar. En daarom geloof ik ook niet in doemscenario's. Ik geloof dus niet in roze geur- en manenschijnscenario's. Dat het over twee jaar is opgelost, dankzij Europa. Dat is onzin. Ze zullen nog een aantal jaren moeten doormodderen. En een aantal dingen hangen als een molensteen om onze nek. Maar we hoeven ook niet bang te zijn voor een doemscenario, want Europa is namelijk veel te belangrijk... ook voor de Chinezen en ook voor, alle, voor, voor de Amerikanen enzovoorts... om te laten vallen. Dan worden ze namelijk meegesleurd. Nou, één voordeel hebben we. We hebben binnenkort een oorlog. Nee hoor. Oh, ik dacht dat je binnen vijf tot tien jaar... dat we dan de binnenvallen... Ja, maar, maar niet oorlogen. dus de ESF hebben, want dan blijven ze wel weg. Nee. Ja, maar de kans ik dat zeg, we die krijgen, die, die van, is niet zo groot. Jan, als we die JSF kopen, dan gaat dat ding van 2019 tot 2050... De veiligheid van het Vrije Westen verzekeren. Um, Kopen we hem niet, dan zal er tussen 2020 en 2050 wel eens een ramp het kunnen zijn. Zou ook wel de oplossing kunnen zijn voor het economische probleem? is veel te weinig geweest. Het levert niks op. Nee, zei, JSF, je zegt komt... oorlog. Oorlog. oorlog. oorlog. Nee, nee, nee. nee. Nou, ja, oorlog is dat... altijd duurder. Niet alleen in mensenlevens, maar ook in geld. Is altijd duurder dan wat het oplevert. Maar het steekt ook van het volk. Dat zeggen, we ook weer een beetje uitduning. Ja, nee, dat gaat niet werken. Echt niet. En bovendien, eh, bovendien moet je. Kijk, je kunt wel altijd wel roepen: We uh, uh, moeten even de zuurappel heen bijten. Of het nou Europa is, of een oorlog, of wat dan ook. Ja, eerst het nee, zoetier, nee, nee, nee, nee. Ik denk wel. En ik hoop jij ook aan het belang van de mensen die hier nu leven. En het belang van mijn kinderen en kleinkinderen. En eigenlijk wil ik ook wel zorgen dat we de komende 25 jaar in vrede leven. Ja, misschien nog wel langer. Ik ben er wel ja. voor, hoor. Kijk, dat is het onzinverhalen van... Uh, het, weet je wel, het hier gaat over de islam? Hè? Het, het, het, het komt wel goed, zeggen ze dan. Want met het christendom is het ook goed gekomen. Ja, het kan best zo zijn dat over honderd jaar Europa islamitisch is... en verlicht islamitisch, zoals we nu verlicht, verlicht christelijk zijn. Maar we hebben wel honderd ellendige jaren voor de boeg. En dat wil ik toch wel graag mijn kinderen en nazaten besparen. Ben je nog steeds heel bang voor de islam? Ik ben niet bang voor de islam. Ik ben bang voor ons eigen bestuurders, voor de lafheid... Van onze regeringen. Maar, ja. maar, maar richting de islam bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Voor de politieke correctheid en de lafheid om te zeggen waarop het staat. Of zoals Pim zei: ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. En dat gebeurt te weinig. Dat gebeurt veel te weinig. Ja. Vraagje van Twitter: Martin uh, Kool over wil weten of je nog steeds bij de vrijmetselaars zit. Ja, daar zit ik al 25 jaar bij. Dus, dus daar ga je iets ja, niet eens. Daar mee. ga ik niet in drie weken. Daar staat er ook bij waarom je dat wil weten. Ja, wat is dat nou voor een ja. domme vraag? Waarom? Ja? Gaan we nou aan. aan, aan... Nou ja. Je kan toch niet nu vragen aan een twitteraar waarom hij iets wil weten? Hij kan ja, nee, toch geen antwoord, antwoord, antwoord, is antwoord geven? Antwoord is nu, ja, natuurlijk. Oh, en, joh. <laughs> maar, maar, maar je zit daar nog steeds bij. Maar eigenlijk heb ik één vraag. Heb je ook zo'n jurk en zo'n zwaard? Een jurk? En een zwaard. Nee, ik, ik heb geen jurk. Je hebt, oh, oh daar zit je er niet nee. bij. En nee. vrijmitslaars, die hebben dan zo'n jurk aan. erbij, jongen. En een zwaard. Dat is onzin. Nee. Oh, we hebben geen jurken. We hebben schootsvel, hè? Je hebt in de draagt een schootsel, net als de kathedralenbouwers in de middeleeuwen... Eh, om je te beschermen tegen het steenslag, Ja, en die is best wel lang, hè? Zeg maar, het valt heel lang zo nee, we hebben over geen, de knie. Nee, nee weg, geen, geen, geen jurk aan. Wel zwaard? En ook geen zwaard, nee. Wel, met doodshoofden erop een heleboel. Nee, er, er is wel een ceremonieel zwaar. Ik niet... Een ceremonieel zwaard in de loge, zogezegd, ja. waarmee de toegang wordt bewaakt... Hè, de, de, de, tot de tempel, zogezegd, met een, met, met een vlammend zwaard, heet het dan. Ja. Omdat in de Bijbel staat, de, engel, de toegang tot het paradijs... werd bewaakt door de engel met het vlammende zwaard. Dus is een soort parallel met de Bijbelse geschiedenis. Volgens mij doet het het onwijs goed bij de meisjes. Als je dus aan de bar zit en je hebt een praatje... en je zegt, weet je trouwens waar ik lid van ben? Die ben <laughs> een rei, rei, rei, uh, zwaard, met vlammen. Kan ik ook lid worden, Mat? Jij kunt dit worden, ja. Hoe? Ja, iedere, iedere, iedere, iedereen die van onbesproken gedrag. Nou, dus, dat is het wel geloof dus je, <laughs> je hebt geen strafblad. En, uh, en, uh, ik heb geen strafblad, maar ik ben niet van onbesproken gedrag. Nee, dat bepaalt maar, niet. Je, je moet een vrij man zijn van goede naam. Ben je dat? Ja, van nou, goede is, naam. Is, er gaan wel hele goede verhalen over mij. Ja, ja, ja dat maar dat is even. een heel beperkt onderdeel van je... Laten we een je... serieus gesprek houden dan. Wil jij ook werken aan een betere wereld, aan een broederschap der mensheid? Ja, dat lijkt me enig. Nou, dat is wel prachtig. Dus het zit erin? Ja, het zit erin. <lacht> ik heb het gezegd, hè? binnen vier jaar sta jij met Bordes naast de koning. Ja, Jan denkt dat ik, dat ik de politiek in ga, die blijft er maar. Naar, blijft er houden. Ja. Ja. Het land der blind is één nog koning. Ja, Wil je zeggen? Je bent wel lekker bezig, hè, man. man. <lacht> het is vol met, hè, ja, nee, maar Jan, je gaat dus de vrijmetselaars in. En je staat in de vier jaar sta jij op Bordes naast de koning. Ja. vrijmetselaars doen niet aan politiek, oh, Jan Heemsker. Hoezo niet? Je bent je, ben, ja, de, ja, Dat, is net, dat is, heeft niks te maken met waar ik vrijmetselaar ben... dat ik in de politiek gegaan ben. Oh. Eh, dus, en in in vrijmetselaar moet ieder op zijn eigen manier proberen ze uh, zijn best te doen voor een betere samenleving. Ja. En ik, ik heb broeders, zoals het heet, die zijn lid van de SP... en ik heb mensen die zijn lid van de VVD of lid van het CDA. Dat maakt niet uit. Iedereen vult het op zijn manier in. Maar je bent niet, er is, bestaat niet zoiets als een... wat uh, die indianen verhalen op internet... of als een soort wereld, wereldsamen zwering van vrijmetselaars. Oh, oh, oh, ik dacht dus jullie dus onzin. een soort uh, eliminatie waren. Ja, nee. Bil Bilderberg ja. met een zwaard, maar dat is dus nee. niet zo. Dat oh. is, is echt onzin. Is Hef, het is eigenlijk kom, meer gewoon een uh, hobbyclub vrouwen mannen. Nou, ouwe jonge mannen ook, hoor. Jij bent nog hartstikke jong, je bent al 36. Ja, maar je schoot me net uh, 43, want die heb ik houden. Nee, ja, die, we... die, die is net opgeschreven in mijn boekje, hoor. Jij nee, kom ik nee, nog wel nee, tegen. Nee, <laughs> Moet je dan eerst een paar jaar dweilen ook, of niet? Dweilen? Ja, ja Corvée. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, hoor. Nou, ik ben wel geïnteresseerd. Ik denk dat we het maar over moeten hebben. Ja. Uh, Matt Herben, mag ik je ontzettend bedanken dat je hier bij ons was? Nou, graag gedaan. Ik ik vond het vond het ook, ook, ook, ook leuk. Ja, heel ik zo. vond het heel aangenaam hier weer eens een andere setting te zien dan... Uh, in het Haagse rondrennen met een hij camera Hij is rustig, aan. is hij ineens. Hè? Ja, hij is, niet? Hij is veel, veel liever. Ja, ik ben ja. Ook, maar ik ben uh, eigenlijk ook een hele warme persoonlijkheid. Nee, zeker. Nou ja, ik vind dat wel een mooi slotwoord, eerlijk gezegd. Uh, la, la, la, la, laat de luisteraar in die waan. Ja, ja zo is het gelijk, uh, gelijk wat Hartstikke bedankt. Uh, jongens, we moeten verder... Het is een goede week voor Ajax geweest... dus we gaan razendsnel Leo Driesen, die het allemaal live zal gebeuren tegen de kansloze Roemenen... van het waar wel jouw we, we, we, we boeken rest. Ah. Met Leo... Ah. Leo Driesen. Een hele goede dag. Leo Driesen. Nou, nou. Goedendag. Jan de Roos. Hey, Leo. Ik ben er roos. En Jan ja, de Heemskerk. Ja, hoor. ja, ja, ja, ja, ja. Alles goed, goed, Leo? Alles goed hoor. Ja, hoe is het met uh, Jan? Welke? Jan Neemskerk. Ja, goed. Ja, heel goed. Ja, echt superleuke dag gehad en uh, helemaal fired up voor een hete nacht. Mm -hmm. Of zoiets. Wat gaat er gaat allemaal nog gebeuren oh. Nee, geen moeite nou, Gewoon gaan een, een beetje... Ja, ja, okay. Hé, hey, Leo! Hey, uh, ik ik, ik, ik tint of zo wat uh, een beetje... Huh? Leo? na de show nog even uh, een beetje bonkeren. Ja, bonker. we gaan er even, ja. even een nachtcafé in. Ja. nachtcafé in. Uh, Leo. Ja. We ja. Even ja, maar ik Lekker bonken. Even ballen. Uh, Leo! Ja? Ja. Uh, Ajax-Steau, dat was heel goed. Ajax ja. wint ook van RKC vandaag. Ajax ja. wordt dus kampioen. Nou ja, ik, heb, ik ben ge gehoopt, vorige week natuurlijk, van ja. Twente naar Ajax. Ja, ja heel, ja, heel goed beetje, van je hoor. Dat was echt een ja. vooruitziende blik hoor. Wat een beetje ja, ondanig was, ja, ja, ja. want ik heb al die, al die tijd al aan Ja, als je, als je een beetje kerel bent, blijf je gewoon bij Twente. Maar goed, het het over, maar goed we gaan niet over RKC goeien. RKC hoeft het ook niet te hebben, want het nee. gaat namelijk over Twente. Ja, maar ik heb toch ik heb gezegd dat ik een beetje kerel hoor. Nee, ah, een heleboel kerel dacht er altijd. Leo! Nee, nee, nee, ja, hoe lang zit onze grote vriend Steve McLaren? We niet, uh, uh, uh, we niet 20. 20. Uh, Steve uh, McLaren van 20. 20. Hoeveel uh, we uh, weken nog? Uh, eh, moeten we Leo! Niet moeten we op staaf zetten. Moeten we actie op ondernemen. Uh, ja, Steve McLaren en Marcus en mensen hebben uh, uh, nou, het handvast. Oh. Dus dat blijft onveranderd zo. Dus uh, oh, als, als Steve McLaren als gaat. Uh, zelf gaat, dan, dan krijgt hij geen geld mee. En, uh, en als Munsterman hem ontslaat, en, uh, dan moet hij veel geld betalen. Want Steven McLaren heeft ook nog een contract voor seizoen. En niet voor weinig, kan ik je meedelen. Niet voor weinig heren. Voor weinig. Dus dat, nee, dat, dat, dat kost een patiënten. En, en, en ja, en dan en dan, en dan is dat, dat zo. En dan moet je ook nog eens een keer. Uh, gezichtsverlies uh, toegeven. Oh, je dus mee ja. Nou, je hebt Ja, dus, dus dat gebeurt dus niet. Nee. Dus Twente is nou ja, zo niet sommige mensen met een heel groot ego hebben daar nog wel last van. En Munsterman heeft natuurlijk heel veel goeie dingen gedaan voor FC Twente, maar heeft ook wel een beetje last van een groot ego. Oh ja. Dus ja, fouten toegeven, dat komt niet in de vocabulaire voor. Maar Twente doet niet meer mee Twente kukelt naar beneden, want als je er de van de uh, verliest... Ja, nou, gelijkspel. Nou, hè. Ja, precies. Verliest. punten, verlies. Ja, nee, je verliest geen punt, want die punten hadden ze nog niet. Ja, ze hebben een punt gewonnen. Hij wist het wel even niet, het geeft niks. ook roos zit er wel eens naast. Zie je hoe verdraagzaam ik daarin ben? Ja, dat zou ik ook doen op jouw leeftijd, ja. Dat zou ik ook doen op jouw leeftijd, ja. Godverdomme. Oh, het Eh, ja, prima. PSV met hakjes over de sloot, hè? Nou, goeie weg, wedstrijd ik. Want veel FC Utrecht is een verdomd goede ploeg. Lastig te kloppen ploeg, hoor. Ja, goed gespeeld en uh, fel gesteld. Het was een gezegd Mooi, één op één. Uh, Goeie scheidszetten, vond ik. Vink deed het uitstekend. Ja, behalve dan dat hij, uh, zeg maar, als een, een actie had, een, een kaart had uitgedeeld... ...dan ging hij nog eens even een handje geven of, of de hand in de nek leggen. Dat vond ik een beetje klef. Maar verder, uh, zijn beslissingen waren allemaal wel oké. Okay. En dat droeg ook al bij tot een spektakel van je welste in Eindhoven. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Zeker. Psv kampioen, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Zondag, jongens, dan uh, die wedstrijd als PSC in de kuip weet te winnen. Ja. Dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan uh, blijf ik gewoon, blijf ik gewoon bij Ajax, hoor. Maar. Uh, oh, maar, dan wel, dat wel. Dat ja, ik, ja, ja, ja, dat, dat wel. Maar, maar, maar ja, dan gaat het nog maar tussen twee clubs, hè, dan. Dus we hopen dat uh, dat Pelle dat al weer drie maakt. <laughs> en uh, wat was nou het plan B van Koeman eigenlijk? <laughs> Sorry. Maar die, het was wel een druiloorwedstrijd van Peck, hè? Ja, Peck hij maakte, hij maakte twee, schiet twee één in eigen doel en, en, en hij staat twee keer niet op te letten, dat is de wedstrijd anders scoort. Dus ja, ja eigenlijk verliest hij de wedstrijd ermee zelf. Maar goed, Feyenoord uh, onderuit bij Peck Zwolle. Dat, dat, dat doet pijn, want ik hoorde al die bijgroepen zo weer gillen dat ze kampioen gingen worden. Ja, nou ja. Zal het de, vol, over de co-single. De, de, de, de co-single. Als ze volgende week winnen van PSV, dan staan ze weer gewoon op drie punten. En, en uh, ja, dan, dan <gengen> doen ze gewoon weer mee. Ja, maar als zij volgende uh, week... Is het blijft toch maar een krotgekke competitie hier, hè? Het is, zij, het, uh, het, is zij... het bal van de verliezers, Leo. Maar als zij ja. winnen van PSV en Ajax wint gewoon zijn wedstrijd... Ja. Dan staat die gelijk met PSV. Tegen wie met moet PSV. Ajax ik Tegen wie moet Ajax. Ajax? Ajax moet tegen Ardo. Ado, de oh, dag, oh, die dat hebben dat dat wel gespeeld. Moeilijk, hoor, moeilijk. Die hebben vandaag Marco van Bastos zijn kopje eraf gehakt. Nou, dat was wat Ik was bij die wedstrijd, de Arno Heerveen. En weer uh, de wedstrijd onder leiding van die jonge scheidsrechter Hichler. Wat is het nieuwe? Wat is het onderdeel, het onderdeel scheidsrechters lang elke week? Ja, dat vind ik ook. Al uh, bij ons nu, s'avonds ja. wil je. Ja, weet je wel. Is, nu, ja. zou het, maar ik wil er nog even één ding, even één ding over zeggen. Hè. Ik heb die Hichler, dus die hebben we nu al twee keer de wedstrijd gezien, ja, uh, PCP ja. PC, PC, PC, ja. en ook AGC. Ik het over verteld, Wat ja, is het? Ja. Wie zit er doorheen te lullen? Eh, nee, Dros. Eens een kerk was dat, sorry. Roosanne even op, ik wil even maar ik maak even een statement, ja? Ja, doe maar even. Higler. Oké. Okay. Doe maar even vlug dan. Nee, en dan. Ik sta op het veld voor de wedstrijd en ik zie Ramon Zomer, verdediger van Heer Felix, vragen aan hem. Ik zeg, Ramon, weet jij wie de scheidsrechter is vandaag? Hij zegt, zeg, nee, daar mag ik me ook over. Ik zeg, nou, ik zeg, die, die, die jonge heer Higler die uh, PSV PEC gefloten heeft, Dick zeggen ja, hij is nogal steen. Ah, dus dat maar houden jullie daar een kling mee? Nee. Nou, die, oh, misschien moeten we dat dan toch nog eventjes behandelen. Nou, wat gebeurt er in de eerste helft, uh, Joey van den Berg protesteert, krijgt geel, komt te laat, krijgt weer geel... en voor staat Heerenveen weer met een man. En als je weet, en ik zeg helemaal niet of die higgelen goed of slecht sluit, maar ja. als spelers weet je wat voor schijnzetter het is. Nou, dus niet hè. En dan nog trap je steeds in dezelfde fout. Nou ja... Dat, ik, oh. dat is ik dom. Nou, ik ik de dom. spelers van Herenveen hebben ik deze week de domheidsprijs van Leo Driessen gewonnen. Ja. Leo, wil je nog ergens op terugkomen? Ja. Ja, nee. Ja. Nee. Hoezo? Nou, nou, dat ja. Je, meestal heb je, heb je een lijstje. Ja, ik wel een lijstje had ik wel leuk gevonden ook nog even. Ja, nou ja, het gedoe van wat wel een beetje triest is, maar een beetje een parallel is met uh, vorig jaar, met de, de fluwele revolutie die Johan Cruijff won bij Ajax. Nu dat bij Heerenveen, hij Riemen van der Velde acht jaar geleden alweer gestopt als grote man bij Heerenveen. Maar hij is in feite nooit gestopt, want hij zit achter een tafeltje en hij regeert op de achtergrond nog altijd mee over zijn gras. En dat betekent dat iedereen die daar het voor het zeg heeft, officieel altijd te maken heeft met de hand van Riemen van der Velde, En dat leidt tot maar meer onrust. En meer onrust, dat komt ook niet goed aan. ook over onrust, hoe is het ja. bij Vitesse? Het een Vitesse-update. Het ging toch ook van alles ploffen? Ze hebben nu vandaag weer gewonnen, dus de kennelijk... Uh... Boni is terug, joh, niks met het handje meer. Ja, maar als je op de training kijkt, zie je ook hele inmomentjes van spitsen. Wat vandaag. Inmomentjes. Inspeelmomentjes van spitsen. In -momentjes? Ja, dat hoorde ik uh, Rutte zeggen. Ik weet niet wat hij ermee bedoelt, maar dat was... Uh, Wacht even, deed <tijd> jij nou net Rutte na? Nee nee nee nee. Ja, ja, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Jij nee, nee, was, nee, was het toestel. Ja. Nee, dat was ik niet. Nee, maar... nee, inspeelmomentjes vijger. Het is inspeelmomentjes ja Nee, nee, nee. Fred Richard. Wel, je zei inspelmomentje. In nee. Je zit gewoon iemand in wij, de zijk te nemen met een spraakgebrek Leo, dat doe je dat niet op nee, de radio. En met jouw reputatie? In ja, een slisback, arme jongen. Oh, inspeelmomentje. Inspeelmomentje. In in, nee. Inspeelmomentje. Hoe zegt hij dat dan? Al? Theo Jansen. Ja, inspeelmomentje. Maar is dat dan in inderdaad in grond van jou denk ik hè? <laughs> ja. Inspeelmomentje. In Wat is een inspeelmomentje? Ik was twee weken geleden ziek. Ziek. Ik had vroep. Ik had een inspeelmomentje. Een inspeelmomentje met mevrouw Rutsen. <laughs> mevrouw Rutsen even inspelen. Ja, Lekker ja, inspeel. Nee, ik Janssen. Van uh, Theo, theo uh, Janssen, aan te... naal inspelen. Ik, ik weet, weet me, me... Ja? Ah. Ja, dat visies aan. Ja, dat je net nadeed. Maar ik zie er allemaal niet naar. Uh, beste Snacksback, als je dit zei hoort, Leo. Ik heb precies dezelfde manier wat hij gezegd had. Leo zegt, sorry. Inspelmomenten, feyenoord momenten, inspelmomenten, feyenoord van inspelmomenten. Sorry, ja, en sorry, oh. het En als we hebben wat daar over de, het nou? dom, oh, over de domheidsprijs, die gaat hij toch ook naar Feyenoord? Dat dit seizoen al 18 dompen te tegen heeft gekregen uit standaard situaties. <coughs> ah, oh ja, Koorde over standaard situaties. Ah, maar. Oh ja, ik zou ook gewoon Standaard situaties. Ja. Maar jongens, nog even één... Mag ik nog even één ding uh, over het carnaval? Even het ja. carnaval. Hallo! Daar is dus het, het gerucht ging dat tijdens het carnaval in Helmond... Willy als René ging. Helmond? <laughs> nee, Willy ging als René. Ja, mooie bril. Zo. Oh. oh. Oh, Leo, oh. Oh, oh, oh, nou, In-speelmoment. <laughs> Leo, zondag situatief. Ja. Ik wil mensen ja, weer terugkomen. Ik wil jou een hele hele ja, goeie goeie. warme en fijne slaap lekker. Ja, ik ga ik ga, ik ga op zoek naar een inslaapmoment. Inslaapmomentje. Ja. Dag Leo. Komt hey, uh, kom nog? toch? ja. Komt zie nog? Ja ja. Oh, ja. Neukie, boinkie, boinkie. Ai, ai, ai. Ja. Mazzel. Dag, dag, tot volgende week. Nog groetjes. Dag, Leo. Dag, Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij is zo gezond als een paard en zo geil als een koe. Het is onze Martin. Martijn. Ik kom uit Tsjechië, zoals jullie weten. En daar hebben wij eer geleden onder het juk van die communistische partij. Die uitwerking van dit ideaal was verschrikkelijk. Maar de begingedachte van die communisme is vriendelijk van aard. Namelijk een samenleving waarin iedereen het op hetzelfde niveau goed heeft. Dat dit ambitie remend is. En dus onmogelijk, dat is die praktijk. Dat mensen geen zin in die onzin hebben en willen vluchten, dat is die praktijk. Maar die basisidee is een schattig idee. Ook het algehele rookverbod is een schattig bedoeld idee. Namelijk dat een meerderheid in die Tweede Kamer graag over u en mijn gezondheid willen waken... Hoe skeet poeperig ook. In die praktijk werkt dat niet. Het is die betoeteling van die bovenste plank. Waarom bemoeien die mensen zich daar toch mee? Het is nu juist fantastisch geregeld. Die rokers die zitten bij elkaar en die niet-rokers ook. Hoe mooi is dat dan opgelost. En daarbij in die restaurants wordt al helemaal niet meer gerookt. Fantastisch. Maar nee, die fanatieke gezondheidsbemoeiers willen alles rookvrij, zodat de meest saaie, saaierige, drinkende wijven ook in een café kunnen zitten. Maar ik zal u eens wat vertellen. Als deze zure sloten twee kopjes thee op hebben, gaan ze naar huis. Ze verzieken niet alleen die zweren in die kroeg. Die caféhouder gaat er failliet aan. Niemand wil die anti-rookmafia aan de toog. Je hebt namelijk niets aan dat volk. Laat ze lekker naar een niet-rookplek gaan. Ik ga godverdomme toch ook niet naar die bowlingbaan als ik wil de Zodemiet er toch op. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En die theedrinkenmutsen die zijn ook niet geil te bouiken. greppels zijn het. Die hebben niet in een kroeg te zoeken. Kst, schier je weg, Droostoppel. Uit mijn baar. Oh. Mooi hoor. Schitterend. Ze staan nu bekend als grote monarchisten bij de SP... maar historisch bezien zijn ze ook niet per se afkerig van grote leiders. Toch wilden sommigen bij de socialisten geen trouw aan de nieuwe koning. Hoe het precies zit, vragen we even aan Jasper van Dijk van de SP in... Het Haags Geluid. En een hele goede nacht, Jasper van Dijk van de SP. Goeiedag. Goeiedag Jasper. Wat horen we nou? Wil je geen uh, eet van trouw aan koning Pilsweren? Uh, of twijfel nou, je nog? Dat valt wel mee, dat valt wel mee. Maar er zijn inderdaad uh, twee SP'ers die hebben gezegd dat ze dat niet willen. En wij hebben gezegd uh, binnen de partij dat iedereen zijn eigen afweging moet maken. Ja, dat zijn Karabulut en Bashir. Klopt. En, en waarom doe jij het wel? Of je twijfelde nog, lazen wij in de pers namelijk net. Nou, nee, weet je, ik heb gezegd aan mensen die vroegen... hoe zit dat nou binnen jullie partij? Heb ik gezegd van, nou ja, daar moeten we maar eens over hebben in de fractie. En, uh, maar ik vind het allemaal niet zo'n punt hoor. Het is een beetje kloren. En, uh, ja, dus maar kun... ergens springt de schoen toch wel, hè? want je moet namelijk uh, trouw zweren. Uh, ik bedoel, jullie zijn toch wel degene die dus, uh, de macht, hè? Uh, moeten jullie toch, uh, ja, hoe, hoe, hoe zeg je dat? Hè? Geen idee, Wat ga je, waar ga je heen? Nee, maar ze moeten de macht in de gaten houden. Jullie zijn degene die de, de, re de regering moeten controleren. En dan moet ja. je, je trouw zweren aan, aan zeg maar het, het opperhoofd van de regering. Dat, dat is toch gek? Ja, nou als je Roomser dan de paus bent, of Roomser dan uh, Willem-Alexander in dit geval, dan kan je daar inderdaad een heel groot punt van maken. Maar uiteindelijk laten we wel wezen. Wij doen ons werk, we zitten in de Kamer, we moeten de regering controleren. En ik heb niet het idee dat Willem-Alexander dat allemaal gaat belemmeren. Maar dat vind je dus een beetje overdreven gedoe, dus, dus je vindt die Bashir en die karreboel het ja stel een ja stelletje ja aanstellers. Nou, ik vind dat, uh, dat, dat zij het recht hebben om hun eigen afweging te maken. En ik, ik zeg ook van, ik ben geen uh, superliefhebber van de monarchie. Maar ik maak er ook geen punt van. Ik ben een groot liefhebber van koninginnen. Dat dan weer wel. Ja, lekker en... zuipen. Ja, mooi. Dat zijn jouw woorden, maar... Uh, zie je zie Jasper al met een dekentje, op, een dekentje op de grond zitten... Met ik denk dat Jasper vokanten. gewoon lekker bij een tapje staat... en zegt: uh, die zegt, doe dit hoekje van de barren oh. Ja, je, de, Kijk, op zijn tijd is daar helemaal niks mis mee. Nee. nee. Maar, nee. nee. <laughs> nou, goed. Uh, nou, hartstikke fijn. Ik nou, ja, blij dat jullie... Nee, want ja, je kan ja, je ja, ook helemaal uh, uh, van die partijen... Uh, waar, waar ze van dit soort dingen ja. Enorme moeilijke principiële discussies maken. Heb ik het ook niet op, jou? Ja, Laat we Hef van de koning gaan naar de koningin. Namelijk de koningin van Almere... Ja. Arnhem en Jortsmaat, daar hebben we elkaar al eerder over gesproken deze week voor het Po-nieuws, ja. Ja, is het niet een beetje gek dat... Uh, ja, dat over stormen dat... storm in een glas water gesproken, zeg. Nou ja, dat zie jij zo, maar ik vind het nogal een flinke storm, hoor. Nee, van haar bloed. Uit... Ja, van... de, de, storm... Nou ja maar... de storm werd zo groot dat ze zelfs in nieuwsuren zat. Hebben dat we dat je gezien, keer. joh? Ja, ik heb het gezien. Maar, je, maar, maar de, de grote grap was, vond je dat ze er lekker uitkwam, ondanks alle leugens, maar vond je dat ze er ondanks die leugens nog goed uitkwam? Nee, ik vond het allemaal. Ik vond het niet zo sterk dat ze het dus had over een of andere semi-besloten bijeenkomst in Almere. Waar wel journalisten waren, maar waar jullie dan niet welkom waren. Ik vond dat niet zo sterk. Dus, uh, het Had je niet gewoon moeten zeggen, ik heb zo'n pleurishekel aan die lui. Dat het kan me niet verdommen of de afvergadering openbaar is. Ze komen er niet in, anders ga ik weg. Dat een beetje het Ja, ja, ja, ja. Dat, dat straalde ook wel een beetje van de af. En oh. dat vind ik dan ook op zich, laten we eerlijk zijn: iedereen heeft het recht om uh, zijn uh, mening of zijn smaak Duurlijk. te hebben. Natuurlijk, ja toch? En dat was een beetje wat zij, wat zij, wat zij deed. Hè? Van nou, ik heb niet zoveel met Faal Nou nee. prima, dat is haar keus. Maar ga dan niet een bijeenkomst afsluiten. Kijk, en dat is een of... beetje het probleem. Hè? Want kijk, mevrouw Jorens, uh, heeft totaal het recht om niet met ons te praten. Ja. Want er is namelijk geen beantwoordingsplicht in nee, het toch? land. Godzijdank. Nee, zeg. En je ja. mag ook uh, een mening hebben dat wij klootzakken zijn, onfatsoenlijke journalisten. Mag allemaal. Maar het probleem hm. is natuurlijk waar het hier over ging, is dat zij zei van. Ja, deze mensen komen niet met een goed idee hierheen, mm -hmm. dat weet ik. Nou, dat, is, dat vind ik knap, dat je vooraf weet dat journalisten iets niet komen doen. Of juist iets wel komen doen. En daarbij, we hadden een uitnodiging. Ja, dat is ja. toch ook een beetje gek. En daarbij sluiten ze een deel van het stadhuis voor ons af, wat openbaar terrein is. Wacht dat een even, wacht even, Hadden jullie een uitnodiging? Ja. Dat is wel heel erg en vreemd, want ze heeft drie keer bij Nieuwshulk ja. gezegd dat het alleen voor lokale ja. mensen en journalisten was. Ja, dat was dus een leugen waar ik het net over had. En ze zei ook nog inderdaad: van uh, ja, maar Pownews Nieuws was met iets heel anders bezig en het ging ze niet om die kenteken. Hoe weet je dat? Want we zijn hier binnengelaten, dan weet je, weet je toch niet wat we gaan doen? Nee, maar dan heeft, ze, dan heeft ze dus twee hele behoorlijke uitglijers gemaakt. Ja. Het is bij Nieuwsuur nog een keer gaan liegen. Nee, maar waarom ga je dat? Dat bedoelt dus juist. Je kan toch gewoon zeggen, joh, ik moet die teringleiders niet... en dan ga je toch niet allemaal nee. rare spoes nee, zitten verzinnen. Jan, ik weet niet, maar je mag ja. zeg maar, in een open democratie... niet tegen journalisten die jij niet leuk vindt zeggen... je mag op openbaar terrein nee, in niet komen. Nee, maar zij mag toch, als zij jullie daar binnen heeft... kan ze toch jullie roze ah, ja, microfoon tuurlijk. hooghartig negeren. Ja, natuurlijk. Doe dat dan. Ga niet allerlei rare trucs uithalen en liegen later... Maar goed, in, in ieder geval, dat nou, ja. hebben ze dus wel gedaan. En ze zit nog bij Nieuwsuur te liegen ook. En dat, uh, ze heeft jullie een keer, uh, ik weet niet of jij dat was Jan, maar uh, nee, ze heeft een nog... keer gezegd, ik praat niet met Pauw Nieuws. Toen dus liep ze door en dat zag er best strak uit op zich. Het was ja. ook dus wat anders. Nee, dat heeft ze tegen andere Jan uh, heeft ze al gezegd. Nou ja, dat kan ook. Maar, ja. daar, maar dat is het probleem ook niet. Het gaat meer om dat zij bepaalt welke journalisten wel of niet in haar stadhuis mogen. Nou ja, kortom, met pekken veren de stad uit, die Joritsma en verder met het volgende onderwerp, Jasper. Uh, right. het leenstelsel. Ja, <laughs> Jullie, jij, jij hebt een, een manifest opgesteld voor ouders van studenten. Die wil je namelijk een stem geven in de discussie over het leenstelsel. Wat staat er precies in dat manifest? Nou, het gaat erom dat de regering wil de studiefinanciering afschaffen. Ja. En dat betekent dus dat jij, als jij wil studeren... Nee, ja, uh, leidt... ik wil niet studeren hoor. Maar dat, uh, <laughs> ja. dat als jij wil studeren, dat jij 15.000 euro moet lenen. Ja. En dus die uh, uh, uh, kinderen, die jongeren, die komen natuurlijk dan bij hun ouders terecht. En dan mogen die ouders lappen. En als jij niet zoveel geld hebt als ouder, dan uh, ben je de sjaak. Dus, uh, wat is er, wat is er gebeurd met het goede aloude bijbaantje, Jasper? Dat je gewoon 15 roosjes leent en zegt: Ik klus er een beetje bij in een koe en ik eet macaroni met tomatensaus en ik kom er wel uit. En mijn lieve ouders, die hoef ik helemaal niet lastig te vallen. Wat is daar mis mee? Joh, je wil niet weten uh, hoeveel die studenten tegenwoordig al uh, uh, bijwerken. Uh, nou, die van dus mij niet hoor. Ja, maar die dat is, is echt... uh, een hele ik ken er twee die dat niet doen hoor. Ja, maar dat is echt, jouw zoons zijn echt een uitzondering. Nee, nou, jongens, dat is een uitzondering. Ja, altijd de nog op. het is, ja, het is tegenwoordig. Nee, maar het gaat mij erom. Wat is het alternatief, Jasper? Want we gaat dus nu het leenstelsel <sleuk> tegemoet. He, ja. Die ga je dus schuld opbouwen als je daar 15 jaar niet afbetaald hebt. Dan, krijg je, dan mag je de rest lekker laten zitten van mevrouw van bussen maken. Dus al nee. hartstikke goed geregeld. Die, die... Wie gaat? Wat gaan we dan doen? Jij ja, geeft je zoons weer nog de fles, man. Zal ik, ik spreek zal ik jou over voor... een paar jaar nog wel. Ja. Mag ik even een voorspelling doen? Ja hoor, hoor. Doe, me ja, even, ja. doe maar. Ja. Ik, ik ga voorspellen doe dat maar. dit leenstelsel, dit komt niet door de Tweede en de Eerste Kamer. Ja, wel nee. door de Tweede Kamer. Maar niet door de Eerste. Vooruit, maar niet door de Eerste. Dus dit, dit wordt weer net als met die lang weet je nog. Ja. Twee jaar lang steggelen, protesten, Veel gedoe. gedoe. Forsten. En uiteindelijk weer afgeschaft, dit met het leenstelsel gaat hetzelfde gebeuren. Zeg maar Jasper, mag ik dan een iets bredere vraag stellen? Nou, Eil, doe maar. Er is een soort tendens gaande, heb ik de indruk, dat allerlei maatregelen die worden teruggedraaid. Oh, veel te erg, doen we niet, weet je wat, hupsakee. En dan hebben we weer 1,7 miljoen hier, 2 miljoen miljard daar. Nee, ik ga je wat vertellen. Ja, dat, hey, dat, dat, dat die... moet elke keer moet er geld bij, of hey, ben ik nou raar? Maar waar komt keer... het geld vandaan? Nee, maar vorige keer die langstudeerboete ben... ja. heeft, heeft 32 miljoen euro gekost... Om dat de implant, implant, implant, Implementatie in te kan. voeren. En ja. uh, toen het dus niet doorging, dan was, het, was 32 miljoen uh, euro'tjes door de drain. Ja. Nou, dat krijg je met dit gedoe natuurlijk ook weer. Oké, okay, maar wat gaan we dan? Dan doen? Nou ja, dan kom je natuurlijk op, Bij de, de, beurs toe, weer. op de politieke keuzes. Juist terecht. En, uh, nou ja, zoals ik. Voel, iedereen maar, ik weet. voorspel nu op mijn beurt wat. Oh. Binnen oh. nu en twee zinnen vallen de woorden sterke schouders. Kijk. Of niet? Weet je dat? Hoe weet ah, juist, sterke ja, ja. we ja. schouders. Ja. Ja, ja. Ja. ja, daar voorspel ik even wat. Nou we gaan er maar klaar voor zitten. Ja, hoor, ik, we ik zit er klaar voor. Uh, schuif hem er maar op, zet hem zeg maar in. Uh, daar we we gaan dus dan dan die dames serieus bijtjes. Ja, Ede! Dat gaan we doen, er komt een beurs en wie gaat die betalen? Nou! Niets met schouders. Niets dus met schouders. schouders, schouders. Ja, daar, is schouders. Ja, daar, is daar gaan we weer hoor. We nemen dan weer een bijbaan. Wij, wij nemen uiteindelijk die bijbaan. Die klote kinderen u, u, uiteindelijk nemen. Uiteindelijk staan wij s'avonds af te wijs wassen wij, bij ja, de Chinees. Wij staan af te wassen bij de Chinees. Ja, Chinees. Ongelooflijk. Jongen, ja. ik ben ook meteen klaar ook eigenlijk. Ja, Hé, hey, maar ja. Jasper, ik heb ja. bijvoorbeeld een enorme studieschuld. Ja, hoezo? heb gestudeerd. Ja. Wat zeg je? Joh. Ja, ik heb een studieschuld. Ja. Ja, ja, mijn vrouw ook, en, en ik, nog aan het betalen. En ik, heb, en ik heb gestudeerd en ik heb een studieschuld en ik had een bijbaantje en ik had studiefinanciering. Dus, dus nu te zeggen dat het zielig is dat die kinderen schuld krijgen, ja. Ja, wel, allemaal. Dat hebben wij ook allemaal. Nee, ik niet, ik heb niet gestudeerd namelijk. Nou, dat Dat nee, nou? zou ik ook niet zeggen. Gewoon gaan werken meteen, weet je, niet zo de mieter op de kosten oh. van de staat. Terwijl ja, je twee zo eerlijk niet overkomt. Ja leuk, zelfstudie jongen. Gewoon met de boekie boven gaan zitten. Ruk, in plaats hè? van de kosten kijk, van de staat kijk, kijk. ergens in een zaal. Even, even, even mijn punt maken. Ja, kijk, je ja, hebt ja. natuurlijk studenten die uh, lenen gewoon voor hun eigen. En uh, dat, moet vooral, dat moet ze vooral doen, precies. En dat doen ze ook als ze niet studeren, dat zijn gewoon leningen. Oh, ja, uh, maar je hebt ook jongeren en die willen graag studeren, maar hun ouders die zeggen dan beste jongen, beste zoon of dochter, uh, alles leuk en aardig, maar jij gaat niet studeren als jou dat 30.000 euro aan schuld gaat opleveren, dan ga jij maar lekker werken. Hè? En dan mis je natuurlijk toch een. Ja, oh, Jasper, talent zijn daar nou voor, voor, voor ouders? Als die jongen zelf gaat studeren, die wil een schuld opbouwen, is het toch prima als je 21 is? Is het toch mijn zorg niet meer? Ja, maar dat is. Dat is dat, dat, dat heel slecht ouderschap. Je, ja, wil, niet weten, je <grijg> wil niet weten, je wil niet weten. Die ouders in kinderen tot op het laatste moment tegenwoordig. Dus uh, nee, dat speelt wel. Ik dacht dat het over arme mensen zou gaan weer. Nee, maar wacht even. Kijk, als je dus gaat studeren, dan kan je dus later meer geld verdienen. Dus dan ja. heb je dus kan je, en bouw je die schuld op, dan kan je die schuld ook weer afbouwen. Ja. En je hebt een hele leven profijt erbij. Ja, je moet, je moet 15 jaar betalen. Maar, maar zo, je gaat er niet tegen oh, je maand. kind, zeggen joh, ga maar aan de lopende band staan. Want straks heb je schuld van die studeren. Ja, nee zie ik ook niet, Jasper. Maar het is zo simpel. Oh. Waarom, waarom betalen we nou niet dit onderwijs gewoon via de belasting? Net zo goed als dat we andere voorzieningen, de gezondheidszorg, oh. de weet ik veel, de, de, de, de openbare voorzieningen, die we met z'n allen willen betalen, die betalen we gewoon via de belasting. Okay. En laten we dat ook doen via het onderwijs. En wat doen we Net dan niet Jasper? Politieke dat keuzes, ja, wat doen we dan niet? Daar moeten we er geld over hebben. Het is handig als je, als je de ene kant meer uitgeeft... dat je de andere kant een klein beetje minder uitgeeft. Heel dat snap je terecht, toch, niet? He heel terecht om die vraag ook aan SP'ers te, te ja, stellen. Dat Wij uh, bezuinigen onder andere op de VINC, op de hypotheekrenteaftrek... op de vermogenswinstbelasting... op de bureaucratie in de zorg. Ik heb er, één geteld, ik heb er één geteld tot nu toe waar ik mee, mee door een deur kan. Welke, en bureaucratie in de zorg. Ja, ik ook. En de maar rest in de, de Defensie, de defensie ja, hebben we... Ja, de, Jij wil wel een JSF nee, aan. Nee, maar die, krijgen, die komt er ook niet Je We hebben, hebben nog één dronevliegtuig straks en drie boten. Dus daar kunnen we ook niet meer op bezuinigen. Ja, eet je dan, niet hennis in een kuiltje? Ik bedoel, als zo als, als, als, als, hier in ook, maar ijskuil. één klamme Pol de grens overkomt... en de geweer liggen wel op onze rug. Dus dan, niet, ja. <laughs> dan halen we het niet meer weg, Jasper. Dus, dus, dus, dus bij Jan en mij weer. U, huizen en vermogen. Uh, ik en, ga even kijken of er nog een Chinees ook heel vroeg in de ochtend lopen ja, ja, is. dat is een hierbij. Het schiet toch niet op? Oh ja, ik was nog vergeten. Oh ja. De banken. Wat dacht je? Banken. Ja, het is ja een een banken, Die banken dat, dat, dat is ik heel goed. Ja, dat is altijd leuk. Jasper van Dijk van de SP, ja. Ja. mag ik je hartelijk bedanken. Ja. Graag gedaan. Ik en succes morgen. Weer het land redden. Ja, red het land. ook aan hey. ons. Denk aan ons, hè. Niet te laat gaan slapen, hè. Nee. Zeker niet. Jasper, uh, dankjewel. Jasme. Doei. Doei. Hoi. hoi. Het Haags geluid. De panter snapt meer dan je denkt. Dagboek van de Een berichtje van een zoon van een vriend op Twitter. Aanhalingstekens openen. Ik heb nieuwe schoenen nodig, maar ik betaal geen 21% belasting. Dus dat wordt wachten tot ik een keertje in het buitenland ben. Aanhalingstekens sluiten. Een mooie daad van een goud Hollandse jongen... die het niet langer kan aanzien dat onze overheid 20% btw... op de kostprijs van een paar schoenen gooit. Een jongen die dat niet wil en waarschijnlijk ook niet kan betalen. En nog liever op versleten schoenen loopt... dan nog langer mee te werken aan deze vorm van gelegaliseerde diefstal. Wie dacht er nou werkelijk dat je ongestraft prijzen kunt opschroeven... zonder dat er een moment aanbreekt, de consument schreeuwt... tot hier... En niet verder. Zelfs de rook- en drankverslaafde, toch langdurig een betrouwbare... en schier-onuitputtelijke bron van inkomsten voor de schatkist... stopt onder de zware druk van de accijnzen steeds vaker met paffen en zuipen. En dan zul je dus ook nog zien dat die allemaal negentig worden... en op kosten van de verzorgingsstaat decennia lang liggen te kwijlen... in onbetaalbare verzorgingshuizen. Maar ik dwaal af. Als je dingen duurder maakt, overheid... Door ze hoger te belasten of minder te subsidiëren... gaan mensen die producten minder kopen of van bepaalde diensten geen gebruik meer maken. Nu al loopt de kinderopvang leeg, Dat heb ik voor gewaarschuwd een paar weken geleden... omdat de toeslagen worden terug- of dichtgeschroefd. En nu al kopen de mensen dus geen schoenen meer vanwege de torenhoge BTW. Moet je luisteren. Als je je beroepsbevolking kapot bezuinigt... kun je de komende jaren ook wel fluiten naar groeiende economie. Het geld groeit ons namelijk niet op de rug, zoals mijn vader vroeger placht te zeggen. Ik geef het de beslissing dragen maar even mee. Geheel gratis en voor niks, want zo ben ik. Dagboek van de liefdespanter. Oh, oh, oh, wat een, uh, wat een prachtige panter nou, nou, nou, nou, nou. Je kan nu gratis bellen naar 0801 21 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is Jan. Oh, jezus, dat is, ja, dat ging over dat uh, het raadgevend referendum is een totaal zinloos instrument. Mooi, mooi gezegd, Jan. Echt, uh, echt heel mooi. En een het ook. Nou, Hé, hey, heel iets anders even, Jan. Uh, het, is, het lijkt ons natuurlijk geweldig om naast de, de versgescheiden... Sylvie voorheen van de vaart te wonen. Maar dat denken de buren bij de Landstrassen in Himbo, Hamburg... heel anders over. Want de buren, wat doen die? Die hangen haatposters met het gezicht van Sylvie op aan de lantaarnpalen. En wij willen wel eens weten wat er los is. Nou, laten we is. bellen. Ja, even zo'n buurman bellen. Ja hoor. Heine. Guten Tag, Sie sprechen hier mit Jan Rosen, Jan Heimskirch von holländischen Radio 1. Sind Sie vielleicht die Nachbarn von Silvi Wanderwart? Ja. Äh, hab, hab, haben Sie das gehört? Sie, sie, sie scheint nicht sehr populär zu sein in Ihrer Straße. Stimmt das? Da kann ich nichts zu sagen. Sie, sie, sie könnte das nicht sagen, oder? Ich war, kann da nichts zu sagen. Ich weiß das nicht. Ah. Sind Sie freundlich oder nicht, die, die Sylvie und die Raphael? Ich sehe die gar nicht. Gar nicht? Ik kan die gar niet zien. hab die nog nie gezien. Ja. Glauben Sie dat das, uh, Rafael uh, I geschlagen hatte? Ja, Sylvie. Dat kan ik niets zu sagen. weet ik niet. Hm. Nou, <lacht> dank je zeer. Alles klar. Tschüss. <lacht> <lacht> Wat een geluidig. <lacht> Wat een geluidig, Jan. Wat een geluidig. Wat <lacht> een geluidig. Den Haag wil ons graag geloven dat ze vaker naar ons wil luisteren... dan alleen die twee weken voor de verkiezingen. Ja. En dus is er opeens in de Tweede Kamer... <lacht> Pardon? Gaat het? Ja. Okay. Sorry? Ja. Het is opeens in de Tweede Kamer. Het raadgevend referendum goedgekeurd. 300.000 handtekeningen. En een goede opkomst heb je nodig voordat het wordt uitgeschreven. En met die uitslag kon zonder problemen dus helemaal niets, niets worden gedaan. Er was een neus, heen dat. En dus, Belgraat is 0821. Geef je mening over de stelling van vanavond. En vanavond is het stelling. Het raadgevend referendum is een totaal zinloos instrument. is een onwijs goede stelling, trouwens. Mag ik dat even zeggen, Jan? Dankjewel. Ja, top gedaan. Uh, wie heeft er een mening over? Ik denk Willem. Hi, Willem! Hi, je bent Willem. Uh, er is wel een heel zinvol instrument. Een mooie grote zweep, voorop die bollen komt, van die Jorisma In ik... de SM-kelder. Te... Ja, nou, dat is grappig, hè? Dat SM-onderwerp, dat misten we nog vanavond. Ja, en van de Vaart, dat was ook natuurlijk uh, sm ja een uit de hand gelopen. Ja, dat denk ik ook. Ja, nou goed. Ik, denk, ik, ik, ik heb de neiging om... Ik de lekker om... wijf, die Vind de lekker wijf, joh? Ja. Dat is toch mooi, hè? Jorrit dat... in de streng in Griekenland Ja. Wat een geleugde. Wat een geleugde. Goedenacht. Goedenacht. Hé, hey, Jappie, hoe is het? Ja, goed, jullie. ja uh, Best man, ik ga even een uh, oproepje doen hoor. Bel nu gratis. Uh, voor wat een geloot er 0101 2. Uh, als je wil reageren op de stelling van vanavond en vanavond... ...is de Jan, stelling in even, het raadgegeven... ...referend en is het zinloos instrument. Wat? Chill eens even een potje oud, man. Ik is echt heel nerveus van je, weet ik nu. nou in. Ja, nou, doe eens even leuk. Jasper, hoe is het met je jongen? Ik zit er al goed. Goed, ja, goed. He. En heb je ook een mening over Jan's een geniale stelling? Die, die ging over het raadgevend referendum. Waarvoor je trouwens ook kunt bellen met 0800 1121, En ook voor hele andere dingen, doodsbedreigingen. Dus het raadgevend referendum is een totaal zinloos instrument. Ja, wie vind je daarvan? Ja, zeker. Ik bedoel, eh, om een voorbeeld te noemen, een paar jaar geleden hebben ze in Nieuw-Zeeland een uh, raadgevend referendum gehouden. om uh, de, hun Tweede Kamer terug te brengen van 120 naar 99 zetels. En raad eens hoeveel Nieuw-Zeelandse Tweede Kamer op dit moment heeft: 120. Juist. En, uh, maar dit in weerwil van de wil van het volk, die maar, zei... Maar wacht, ja. ja, want de uitslag hebben we niet gehoord ja, van het referendum. Uitslag, ja. Geen paniek, Ik heb oh. ja, De uitslag was, voor massaal, we hadden mensen uh, iets van 6% of sowieso iets. Ja, ja, daar ga je al. Het is toch wat een Jaap, hey. in de Europese grond werd ook al door ons kanaal gedrukt vorige keer. Ja, precies. Maar ben jij verder wel op zich een, een referendum, Man stel dat we een bindend referendum zouden hebben? Ja, zeker. Daar ben je wel dat er voor, even, zijn maar twee democratische landen in Europa en er zijn zuid en Liechtenstein. Ja, je hebt gelijk, ook ja, Piet! Dankjewel, hè! Wat een geleugd. Goedenavond, Werner! Hey, goedenavond, Jan. Ik dacht één seconde dat hij Duitser terugbelde. Echt waar. Ben, zag, de, ben, maar... ben jij de buurman van uh, Sylvie van der Vaart, <laughs> daar? Nee, nee, nee, nee, dat ben ik niet. Nou, jammer. Nee, maar uh, even over de stelling. Ja. Inderdaad is het een hele wassen neus, maar dat is toch eigenlijk ook de hele verkiezing. Het is allemaal nep. Die ja, soort Worden overal nee, worden mee, mee be belazerd, zeg maar. Oh jeetje, Werner. Ja, maar dat, is de, dat, is, dat, dat voelt heel verkeerd, hoor, wat je nu zegt. Dat klinkt dus ja. alsof je ook met een en kan gaan pakken en een hanebalk kan knopen. Nee, en, nee, dat, nee? Dat, oh. dat, dat niet, Je bent dat, niet depressief, nou, want ik vind het, wel, het klinkt wel heavy, hoor. Ja. Nee, maar het is toch gewoon zo. We houden elkaar allemaal voor de gek. Oh. oh. Nou, nou dat lekker. Dan, gaan, dan, gaan, dan moeten wij het dan weer mee doen. Fijn. Vanavond. Wel gratis 001 en 2. Dus dan gratis. het wel wel lekker. Als dus je kan reageren op de stelling. De stelling van vanavond is een het, het referendum. is een totaal zinloos instrument. Uh, je kan ook uh, bellen voor andere zaken. Nou, Werner. gaan we lekker slapen. Werner, ik kan allemaal net goed opgeven. Godzang, we een beetje, een beetje weer stichting correlatie hier gaan uithangen. Nou, Niels, Niels gaat iets grappigs doen. Nu. Nou, Niels, heb je een muziekje voor ons? Nee, ik hou me niks grappig zo'n vanavond, hoor. Wat zeg je nou? Nee, ik uh, ben het oneens met de stelling. Het is hartstikke goed instrument, juist. Oh. Hey, maar uh, Jan, het gaat verkeerd met jou. Je hebt uh, alweer een woede aan vanavond. Je maakt ruzie met Fem Kalsema. Ja, het is niet best. Ben je ja. een ruzie met Fem Kalsema aan het maken? Ja, ik heb ruzie met Fem Kalsema Waar maken? nou weer over? Nou. Ja. nou dan weet je het probleem een beetje is? Het gaat een beetje over... wel eh, wacht eens even best van... met Jan te praten. ja, <laughs> hey, ja. Wat is die, Jan? Wat een verruzie heb je met Femke Halsema? Nou, kijk, ik heb een beetje een probleem met Femke Halsema. Wat dan? Nou, ik vind, dat wel, ja, ik, ik vind haar wel, heel, uh, vind het wel een aantrekkelijke vrouw. Ja, toch? Maar telkens als ik dan wel een gesprek met haar ga, dan uh, lopen ze me af te bekken. Ja, dat vind ik dan niet zo heel leuk. Oh, je hebt dociele vrouwtje die docile vrouwtjes, hou je van? Nou, docile vrouwtje hoeft niet direct. Maar iemand die het altijd maar afloopt. ...de zijkeren, ik nog niet heel, heel nou, erg stijgig. Is dat een manier om haar af te wijzen? Ja, dat denk ik ook. Wacht even, Niels. Ja, Niels even een momentje, maar ik laat dus eventjes merken. Dat uh, ik haar leuk vind en ik krijg altijd een bak uh, koud water over me heen, eigenlijk, verbaal dan. Ja, maar je geeft ook niet op, toch? Nee, natuurlijk geef ik niet op. En op Twitter was ze ook weer uh, wel boos en kwaad. En ik zeg, je, ja, maar, Fem. Zeg ze, ja, Jan, uh, jij wilt toch eigenlijk ook serieus journalist zijn? Kijk eens wat ja, dat, je dat nu heb ik doet. gelezen, maar hoezo dan? Sinds wanneer wil jij serieus journalist? Dat ja, weet ik, ik weet niet. Weet hoe tegenwoor... Dat is tegenwoordig een gesprek nee, van doe de doe het nou dag. Dan, dan. Wacht even, Niels. Dat is tegenwoordig een gesprek nee. van de dag dat. Uh, wie een serieus journalist is, ja of nee? Ja, ik weet het ook niet. De, oh ja. Het NOW opende vandaag met, met dat er gebeden is in leg voor, voor, voor, voor, voor Prins Fiso. Ja, is dat dan serieuze journalistiek? Ik Ik hey, denk ja. dat dat ja. geen opener is. Niels, nou ja. bedankt voor alles. En ja, maar eh, bedankt voor je bijdrage, Niels. Ja, wat een geleugner. Peter! door! Hallo, Peter. Hey, ja, hallo, nee, Peter. Weer, Peter hoi. Nou, weet je wat mij opvalt, heren? Nee. Nou dat die, die mensen die al, al, al sinds die 60 jaar zitten te zeuren over dat referendum... Waar niemand, uh, waar niemand zich druk over maakt. Ja, die van D66, ja. Die zijn ontzettend hypocriet, want zodra ze, zoals die pechol, die pechel, zodra, ze, zodra ze even niet uitkomt met Europa... dan, dan mag het opeens weer niet. Ja, nee. precies. Dat is waar. Daar word ik, daar word ik ontzettend moe van. En dat, vind ik, uh, dat hele referendum, daar zit niemand op te wachten. Nee. Dus ik zou voorstellen, als je nou echt tegen Europa bent... Ja... Uh, ga dan niet meer strategisch stemmen. Dat, die fout heb ik ook gemaakt. Maar stem op een partij uh, die daar echt tegen is... en zorg dat die heel groot wordt. Dat, dat die in het parlement echt een vuist kunnen maken. Heb jij nog iemand uh, in het hoofd ook? Dus de SP of de PVV zijn dat. Ja, ja. Okay. En dan niet, niet nadenken over de andere standpunten. Van die, want ik heb dus strategisch gestemd op de Partij, de partij van de Arbeid. Maar oh, heb ik een spijt van gehad. Nou, ja, vind je het uh, gek, joh. Hey. Ga even je mond spoelen. SP, had ik maar SP of PVV gestemd... dan hadden we misschien nu van Europa af kunnen komen. Ja. Die die moet jullie nog eens uitnodigen. Misschien kunnen jullie. Ik weet niet of jullie ja. dat trekken hoor. We gaan pechel we wel even bellen. Ben je er bedankt, Jan? Wat, Wat een leuke. Zie je nou wel, Jan, dat Roos het er gewoon een hele serieus gesprek kan ontstaan? Gewoon om vier minuten voor. Uh, voor ja, maar daar twee. heb ik toch ook geen moeite Ongelooflijk, mee. Pechel, pechel. Ongelooflijk. Hey, Tommy Kloos. Ja, goedenavond, mannen. Ja. <laughs> um, ik wil het voorbeeld uh, noemen van Italië in 1972. Bij referendum de echtscheiding toegestaan, twee jaar toe. later abortus. En tien jaar later werden de twee kerncentrales die Italië had toen... bij referendum gesloten. Was het een Europa. raadgevend referendum, Tom? Nee, maar dit is een echt referendum. Ja, heb je je de... ja, daar ben je ja. voorstander van. Wij ook. Maar heb je dat ergens dan nog? Ja, nee, nee. Ergens? Ja, uh, close. Maar ja. Goed, goed punt, het volk Tom. heeft vaak gelijk. Close. Hè? Nou, in dit geval wel toch, zou je zeggen. Even... Ja, nou. close. Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Paulus, hey Paul, hé hey, ja. Hey, echte ja, Hé, Hey, echte Paulus. Hey, Jadidje. Hey, hey. Hartstikke bedankt, hè. Ja, ik vind het ook wel grappig. Ja, jullie ook, hè. Wat een geleuter. Piet is er. Piet, Piet. Piet. En we gaan weer naar het weer. Ah, uh, wacht even. Heb je ook een gitaar bij? je? oem. Fijn zo. Wat schiet, er schiet er wel lekker op. Nu he? het goed. Michael. Nee, of Michael? Michael. Ja, hoezo? Wat weet, weet kan ik. Ik het er niet lezen. Dat die man Michael heet of wat? Ah, Michael bevestigt is dat je Michael bent en niet Michael. Ben ik het? Ja, weet ik het? Dit is, er geen, is er geen Michael? Dit. Waar is dat dan? Ik... Hallo. Hallo. Oh, gaat heel Mag goed ik hier. wat vragen? Ja, ja, ja zeg maar wat hoor. Ja. Ja. Ja. Ah, Dank je wel voor de aandacht. Ik vroeg me af, wat, uh, wat vind je eigenlijk van die uh, hele oliesituatie in Nigeria? Ja, vind ik, uh, vind ik heel erg. Ja, en... Uh, Over welke olietoestand ben... heb je het precies? In Nigeria? Nou, eigenlijk, uh, er is gewoon een heel groot gebied wat uh, onder de olie staat. En ja, die ja. olie die uh, wordt natuurlijk daar gehaald voor ons... Uh... Welvaart. Ja, ja zeker. dat kan we ja. we wel wat netter, ben ik wel met je eens hoor. Ja, ja dat is een heel, uh, best wel interessante kwestie en ik ben uh, dus uh, iets aan het uh, proberen, iets leuk, een leuke actie. Oh leuk! En uh, nou ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het uh, een beetje aankondig. Ja, okay, super, en, dankjewel. Ja. Wat een leuk. De Goh. Dat ah, is, nou, is toch een leuk toch Als nou binnenkort heel Nigeria in brand staat, weten we het Michael het oh, dat Michael gedaan heeft. Oh, ik heb een, een leuk bruggetje over ja. Nigeria. Want volgende week hebben we namelijk een donkere vrouw met grote tieten in de uitzending. <laughs> ja, het is toch niet anders? Ja, zo is het. Agnes Hofman, we ja, hebben, we voet hebben voet nou heet. zo vaak politieke rast gehad. We hebben ja. nou weer gewoon weer een lekker wijf die over neuken komt. En ja, dan aan. vraag je je af, wie is Agnes Hofman? Ja. Dat is echt wij, Nou, dat weten we. In principe ook niet helemaal. Maar ik zou volgende week niet luisteren. Maar, maar kijken ik zou kijk, eens ja. even lekker uh, in de camera zetten. Ik heb haar ontmoet, Jan. Het is een, een, een, een gigantische vrouw. ja nou, prachtig. We zien het volgende week en, wel. Ik uh, hey, dank jullie wel voor het echt geluisteren. Uh, het ja, wordt een uh, relatie. Uitjesmoeder, man. En hartstikke uh, spannend. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Weet je wat grappig is? Ik heb nee. ooit eens... Ik, ik iets verklappen. Ik heb ooit eens een boek gelezen. <laughs> ja, ja. Zie je, wist dat er toch wel wat zou zijn. Die man, uh, lees uh, gewoon een boek. Ja, ja dat mag het niet. zijn. Ja, ja uh, maar het was heel dun hoor. Okay.